12 uur. Zit van der Linde met het nos journaal Albanië is afgelopen middag getroffen door een aardbeving. Die had een kracht van 5,6. Niet veel later was er een naschok van 5,1. Het centrum van de beving lag bij de havenstad Doerrus... zo'n 30 kilometer van de hoofdstad Tirana. Volgens ooggetuigen renden mensen in Tirana in paniek hun huis uit. Bijna 70 mensen zijn gewond geraakt, maar niemand ernstig, er zijn geen doden. Wel is er veel schade aan gebouwen en auto's. De aardbeving was de zwaarste in Albanië in 30 jaar tijd. Ex-patiënten en artsen willen meer aandacht voor het ziektebeeld van sepsis, ofwel bloedvergiftiging. Dat bleek vandaag op een bijeenkomst van ex-patiënten. Jaarlijks overlijden zo'n 3500 mensen aan sepsis. Dat komt waarschijnlijk doordat de symptomen... zoals koorts, benauwdheid en duizeligheid... vaak niet met de aandoening in verband worden gebracht. Sepsis is een heftige reactie van het lichaam op een infectie... die snel kan leiden tot de dood. De politie in Rotterdam heeft gisteravond een groep jongeren opgepakt... die met bivakmutsen en grote kapmessen... rond een auto op het Prinsenplein stonden. Omstanders hadden alarm geslagen over de groep... en zeiden dat er ook vuurwapens waren... Uiteindelijk bleek dat de groep werd gefilmd voor een videoclip van een rapper. De jongeren zijn door de politie thuisgebracht... en moeten later op het bureau tekst en uitleg komen geven. Voetbal dan. In de Eredivisie zijn vanavond vier wedstrijden gespeeld. Sparta-Rotterdam tegen RKC Waalwijk eindigde in 4-0. FC Groningen-Pek Zwolle 2-0. Willem II-VVV Venlo 1-0. En Vitesse-Fortuna-Sittard werd 4-2. Het weer, het koelt vannacht af naar 8 graden in het noorden tot 15 aan zee. Morgen is het al vroegzonnig. Het wordt tot 23 graden op de Wadden en tot 27 graden in Limburg. S'avonds kan het in het zuiden gaan regenen en er kan ook een onweersbui zijn. Dit was het NOS Journaal. Je hoeft maar even niet op te letten en je bent net die ene persoon die in een mail... Of betaalverzoek van een internetcrimineel trapt. Dus als je geld moet overmaken, eerst checken. Als je op een link moet klikken, eerst checken. Eerst checken, dan klikken. Kijk waar je moet letten op veiliginterneten.nl. Maak het ze niet te makkelijk. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon. Zon. Zon, zee, Zandvoort, Zon. zomerhit.